Nightwalk Nightwall Met Mario Zandvoor zaterdagavond op DCF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 Op de afsluitdijk zijn vanavond negen ongelukken gebeurd. En in Andijk, heer Hugo Waard en Schagen raakten drie mensen lichtgewond toen hun auto in het water terechtkwam. In Friesland, Flevoland, het midden van het land en vooral in Noord-Holland sneeuwt het flink en kan het op lokale wegen glad zijn, waarschuwt het KNMI. In Amsterdam is een bijzondere herdenking begonnen van Joodse oorlogsslachtoffers. Tot woensdagmiddag worden onafgebroken de namen voorgelezen van de 102.000 mannen, vrouwen en kinderen... die tijdens de Tweede Wereldoorlog naar de vernietigingskampen werden gedeporteerd en daar zijn vermoord. Het zijn voor het merendeel Joden en ook 215 Sinti en Roma. Woensdagmiddag wordt de laatste naam uitgesproken op de dag dat 65 jaar geleden Auschwitz werd bevrijd door de Russen. Onder druk van Irak heeft Amerika beroep aangetekend in de zaak tegen vijf beveiligers van het bedrijf Blackwater. De vijf schoten in 2007 in Baghdad 17 mensen dood naar zelf zeiden uit zelfverdediging. Een Amerikaanse rechter ontsloeg hen van rechtsvervolging omdat het OM fouten had gemaakt. En dat leidde weer tot een storm van kritiek in Irak en hoger beroep door de Amerikaanse regering. In Haiti zijn tot nu toe 120.000 doden geborgen na de aardbeving van vorige week dinsdag. Gevreesd wordt dat het dodental nog oploopt tot boven de 200.000. Er wordt niet meer gezocht naar overlevenden, al is er een paar uur geleden nog wel een man levend onder de brokstukken vandaan gehaald. Ruud van Nistelrooy speelt de komende anderhalf jaar voor de Duitse club HSV. De 33-jarige spits komt van Real Madrid, waar hij de laatste tijd nauwelijks meer aan spelen toe kwam. Van Nistelrooy hoopt zich bij HSV in de Oranje selectie te spelen voor het WK in Zuid-Afrika. In de eredivisie zijn vier wedstrijden gespeeld. Heracles Vitesse 1-2, Heerenveen Willem 2-4-2, Roda Utrecht 2-0 en RKC NAC 0-1. Het weer, hier en daar regen of motregen, in het oosten ook kans op sneeuw. Vannacht ligt de vorst in het noorden. En morgen overdag vooral in het oosten nog kans op neerslag. En het blijft iets boven nul. Dit was het NOS Journalist. Zandvoort Zandvoort heeft het. heeft het al twintig jaar. En jij, jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. ZFM met, met nu de Nightwalk.